Elde Bruin met het NOS Journaal. De Sloveense verkiezingen lijken te zijn gewonnen door de links-liberale premier Golob. Volgens de exit poll krijgt zijn partij bijna 30% van de stemmen. In de laatste peilingen lag de rechtspopulistische oud-premier Janša nog nipt voor, maar op basis van de exit poll krijgt zijn partij ruim 27% van de stemmen. De partij van zittend premier Golob werd bij de vorige parlementsverkiezingen in 2022 uit het niets de grootste partij. Onder zijn premierschap werd onder meer het huwelijk voor stellen van hetzelfde geslacht gelegaliseerd. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat uitspraken over het vernietigen van Iran duiden op wanhoop. Volgens hem versterken dreigementen en terreur de eenheid van het land alleen maar. Het doelt op uitspraken van president Trump van de VS die dreigde om meer Iraanse energiecentrales aan te vallen... als de straat van Hormuz niet binnen 48 uur opengaat. Peseskian zegt dat de belangrijke zeestraat open is voor iedereen, behalve voor degenen die Iran aanvallen. De scheepvaart ligt daar bijna helemaal stil sinds het begin van de oorlog van Israël en de VS tegen Iran. In Steenwijk in Overijssel is een automobilist door de gevel van een meubelzaak gereden. De auto vloog uit de bocht en ramde de voorgevel. De bestuurder is naar het ziekenhuis gewacht. Het is onbekend hoe het nu met hem gaat.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 Ja. En die pasjes, Ontzettend het het lekker. Ja. Want de clip die hoort bij het nummer wat we nu gaan draaien. Dan zie je ook die saxofonisten en die gitaristen. Allemaal diezelfde pasjes maken. Ja, ja, ja. Uh, Even over die titel. Hè? Die uh, Yakitaki Uwa. Dat, dat is uh, geen taal. Hè? Dat, is, nee, dat uh, is gewoon een beetje uh, Ik heb geprobeerd nog gemobbeld. een beetje te, ja, te vinden. Want daar zit helemaal geen betekenis achter. Het is een, uh, een rock'n'roll ja, rock nummertje En daar heb je geluid bij nodig. <laughs> <laughs> en het past. Want dit is echt swingende muziek. Ja, ja. We hebben het over de gigantjes met de Thank you. That's where my baby stay Right around the corner That's where my babies That's where my baby That's where my And I can get to my mind Is I'm different ways Yaki, taki uwa yakki taki uwa yaki, -taki -yaki, -taki -yaki, -taki -yaki, -taki -yaki -taki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 Mieke Schiega Nieuw Swing Show. Met een big band van 17 muzikanten. Ook oh, gaaf. En, en ook Mieke Untergij, Männer im Schnee. Met een Duits repertoire van Marlene Drietrich en Nina Hager. Dus het is veelzijdig. Oh ja, zo. de big band Haarlemmermeers. Zing ze ook nog mee. Oké. Okay. Dus ja. uh, ze timmert aan de weg. Dat is nog steeds actief. Ja. Uh, nou ja, dat doet ze hartstikke goed. Uh, en wat leuk allemaal, zo'n veelzijdige zangeres. Ja, en, uh, en ze kan het, hè? Dat is ook ja, ja, dat, om te uh, zien en te horen. Ja, dat hebben we net al goed gehoord, ja. Ja. Nou ja, wie het ook uh, heel goed uh, kan of kon, uh, Pavarotti, <laughs> leeft hij eigenlijk ja. nog? Nee, die leeft niet meer. Oh, die leeft niet meer. Ik uh, uh, kan even kijken of ik dat hier heb staan. Uh, we zijn overleden in uh, 2007. Oké. Okay. Ja, oh, niet op. heel is... oud geworden, 72 geloof ik. Een beetje een zware mannen. Ja. Uh, uh, ja, het zijn wel de contrasten, maar het maakt ons programma ook zo leuk. Wij willen uh, altijd een klassiek stukje in hebben of een klassiek oogend stukje, want waar we naar gaan luisteren... Dat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 Laat ik het even heel natuurlijk volledig zijn. En een zijn... mooi echootje gaat hij eruit. Ja, ja, ja, ja. En dan met een klein dipje. In. En je had even. Hij moest een slokje water nemen. Zag je dat? Ja, dus, dat ja. doen we eens even, alles stil. Maar maakt niet uit. Um...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 Bij de rom van Raccoon met een nickel voor goodbye.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 Ja, en dan uh, naar het laatste nummer van dit drie-luik. Ja.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 Te veel te zeggen en te liegen, nog veel meer. Heel veel warm bloot te leggen, al doet het graven nog zo'n zozeer. Ik ben een eikel, maar ik leer een oceaan. Voordat de put erover komt te staan, dan was het langs leven. Familie waar ik veel van hou en voor die ik sterker zou. Een oceaan om in te schuilen, nooit alleen weer hoeven zijn. Ik heb gesmeekt niet meer te huilen, als je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 aan het nachtleven, de melancholie als de zon ondergaat. We hebben het over het nummer Nightlife.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 Allemaal maakten ze dus deel uit van de band en Robbie Robinson is solo verder gegaan en heeft het nummer gemaakt waar we naar gaan luisteren. Een sfeervol nummer dat een nostalgische, bijna dromerige tocht door het Arkansas van zijn herinneringen beschrijft. Het is het nummer Somewhere Down the Crazy River. Of this. The fields are empty. Abandoned 59 Chevy. Playing in the back seat, listening to little Willie John. Yeah, it's when time stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madam X and let her read my mind. She said that voodoo stop don't do nothing for me. vind ik eigenlijk meer... het is down by the lazy river... en niet bij the crazy river. Ja, uh, ja. Het heeft ook wel een beetje iets blues. Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Nou, we gaan uh, naar... Uh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 speel dus op een gitaartje gezellig mee.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 The smell of a westerly breeze. But I like more than all of these to be on horseback. Hey, I know. choice rather be on horseback.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 You feel a little glum. To hear this preach, you should come. In summer, winter, rain or sun. It's good to be on your back We horen hem zingen. Die, dat wereldberoemde LP van hem, die Tuber Bells, dat was toch instrumentaal Dan wordt er niet in gezongen. Ja, het dat was alleen maar instrumentaal Alleen, hmm. wat, ik zou die tweede kanten zitten wel een soort gromgeluid. Ja, ja, ja, ja. Niet mooi overigens, heel raar. was door de muziek heen, maar wordt, daar wordt inderdaad niet in gezongen. Wat ik altijd zo bijzonder vind, dat een jongen van 20 jaar zo'n wereldalbum uh, maakte waar ze 50 jaar later nog over praten en, uh, en misschien ook nog draaien. Ja, en wat ook bijzonder daarvoor.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 Het was geen bewuste keuze geweest. Hier zit echt een absolute jeugdherinnering aan van mijzelf. Uh, toen ik acht was, was dit liedje op de radio...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 1967, we hebben het over Keith West met Grocer Jack. Ja, we gaan gelijk afscheid nemen, want dit is het laatste nummer en dan is dit programma van het Kerkhof weer gesloten en dan zijn we weer klaar. Ik wens je, dankjewel wel voor het luisteren en uh, graag tot een volgende keer. Keith West met Grocer Jack.